This girl's on a th ZANG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 Green diet ZFM. Yes. 6.9. Zie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 Alleen als het dan mooi was en ze leek me wel lief Zei ik je bent en blijf mijn allergrootste grootste schat De tijd dat ik zo was is voorgoed achter de lucht. En ik verlang me geen seconde naar terug Ik wil de eerste zijn aan wie jij elke morgen denkt.